Goedemorgen, ik ben het eerste. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste Nederlanders zijn opgepikt uit Kabul. Ze zijn niet weggehaald door een Nederlands vliegtuig, maar door een Frans militair toestel. Daar zaten vannacht 216 mensen in, onder wie vier Nederlanders. Ze zijn allemaal naar Abu Dhabi gebracht. Nederland doet vandaag ook weer een poging om mensen uit Afghanistan te halen. Er is een vliegtuig onderweg met militaire beveiligers aan boord. Gisteren ging de eerste evacuatiepoging mis. Toen konden Nederlanders niet op tijd bij het vliegtuig zijn. Het dodental in Haiti blijft maar oplopen. Afgelopen weekend was daar een zware aardbeving. Inmiddels zijn meer dan 1900 doden geteld. Ook zijn er zoveel gewonden dat ziekenhuizen het niet aankunnen. Het reddingswerk gaat langzaam. De zoektocht gaat traag door het weer. Over Haiti is een tropische storm met heel veel regen geraasd... waardoor straten en huizen zijn ondergelopen. Complotdenkers zijn niet meer welkom bij banken, heeft NRC ontdekt. Zo is de anti-coronamaatregelengroep Viruswaarheid geweigerd bij Triodos... en werd nepnieuwsuitgeverij De Blauwe Tijger eruit gegooid bij ING. Voor de groepen is het lastig, want zo kunnen ze geen donaties meer ontvangen. Bij wiskunde op de middelbare school heb je een grafische rekenmachine nodig. Wel de juiste versie en dat is een probleem volgens een vader van vier kinderen uit Ruurlo. Want aan zo'n ding hangt een prijskaartje van 110 euro. Toen hij voor zijn vierde kind weer een nieuwe grafische rekenmachine moest kopen was hij er klaar mee. En schreef hij een brief aan de Tweede Kamer. Er is dus kennelijk sprake van een uh, ontwikkeling in die machines. Nou ik vind dat complete humbug. Maar er, er, er wordt dus gezegd dat er elke keer dat er weer een nieuw feature aan toegevoegd wordt. En dat daarom het apparaat van het jaar daarvoor niet meer geldt. Dan word je toe verplicht omdat je anders geen examen kan doen. De vader ziet een app op je telefoon als oplossing. Of voortaan eindexamen doen op een computer waar zo'n rekenmachine in zit ingebouwd. De Tweede Kamer gaat er met de onderwijsminister over in gesprek. Het weer veel wolken vandaag. Het kan af en toe regenen. Onder de wolken 17 graden. Als de zon doorbreekt, loopt de temperatuur op naar een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 We're gonna shout to the top, shout! We're mm -hmm. shout to the top. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel. The Painted Pony, let the spinning wheel fly. 6.9. Zie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 zit er alweer helemaal op eigenlijk, dit uh, gedeelte. Uh, de opleidingsinstituut is weer even gesloten, maar wat uh, kunnen we over dit uh, verhaal vertellen van, uh, van Blondie? Uh, want uh, dat nummer is niet zomaar ergens uh, voor bedoeld. Uh, dat komt uit de film The American Gigolo. Uh, daar heeft ze het uh, nummer uh, voor geschreven, voor die film. Uh, en ook heel duidelijk was het de hand van Giorgio Moroder uh, te horen, want dat was de producer. Uh, en het is ook nog een, best een energiek nummer. Uh, bovendien, uh, als we tegenwoordig uh, kijken hoe ze eruit ziet... Nou ja... Um He, tegenwoordig laten vrouwen vaker wat aan zich doen. Maar Blondie uh, heeft dat dus ook gedaan. En zo uh, verkeerd vind ik dat eigenlijk ook niet uh, gegaan. Over die American Gigolo. Dat is trouwens een film waarin Richard Gere uh, de, de hoofdrol in speelt. En het uh, verhaal vertelt van een dure escort in Los Angeles. Die een romantische relatie krijgt met een vrouw van een prominente politicus. En tegelijkertijd hoofdverdachte wordt in een moordzaak. <coughs> dat is, uh, uh, lijkt me best wel een interessant verhaal. Die film is in 1980 uh, zo'n beetje uitgebracht. Neo-noir, zo wordt uh, de filmgenre omschreven. Goed, uh, het einde, 12 uur uh, gaat Bob non-stop uh, gewoon weer verder. Want uh, ja, ach, wat hebben we dan nog meer? Uh, gewoon non-stop muziek. Maar we sluiten dit uh, fijne gedeelte af met Peter Brown. Dansbaar tot en met, ook uit de jaren 80. Day only, come out at night. En dan zeggen wij dag...